Er blijft toch wel kritiek. Veel Marokkanen vinden dat de macht van de koning nog steeds te groot is. Zo houdt hij de leidingen over het leger, de rechterlijke macht en de moskeeën. Luchtvaartmaatschappij Tiger Airways mag een week lang niet vliegen binnen Australië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 Het weer, vooral in het noordoosten en oosten, veel bewolking. In het zuiden en westen zijn er flinke zonnige perioden. Maar er kan lokaal een bui vallen. Het is maximaal 19 graden. Morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat Viede door werkzaamheden tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn. 6 kilometer. Je kunt beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. zomerhit. Zomer Z <sie> FM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu. Goedemorgen Zandvoort. Daar zitten het... we weer met, Is het rustig, Pieter, of uh, kunnen we alweer praten? Ja, ja, ja, ja. we kunnen weer lekker er tegenaan Ben. Nou, uh, in de studio. We zijn uh, verrast door uh, Michel Demmers, want die komt uh, die hier natuurlijk vlakbij. Welkom Michel. Ja, goeiedag uh, Wij hebben al net verteld over uh, de vraag die gesteld is door meneer Robert de Vries Over ja. de bronzen uh, uh, award, quality coast award ja. En aangezien Michel hier vlakbij wordt, komt hij met een aantal antwoorden die geschreven zijn door de wethouder Tatis die wij nog niet in ons bezit hadden. En dat klopt ook, want ze zijn natuurlijk pas eergisteren verschenen. Michel, klopt dat? Ja, eergisteren namiddag. Oké, okay, nou dus er staan uh, wel uh, antwoorden op de vragen van de heer De Vries. Uh, we gaan daar niet verder op in, omdat de heer De Vries er ook niet is. Maar omdat Michel hier toch zit en het een en ander weet van de Quality Coast, zouden wij graag willen weten, Michel, wat is nou precies Quality Coast? Uh, quality Coast award, die gaat in principe over uh, uh, zaken die aan een, uh, in een kustplaats uh, wat breder liggen als de blauwe vlag. De blauwe vlag gaat over schoon zeewater, accommodatie en veiligheid. En uh, de Quality Coast Award die neemt veel meer aspecten in, uh, in overweging. Dus, dus de blauwe vlag is uh, puur strandgericht? Zee strandgericht, accommodatiegericht. Okay. Ja. Maar accommodatie op strand of accommodatie in dorp? Accommodatie op strand. Okay. En Quality Coast is meer een uh, gehele uh, kustplaats. Dat betekent hoe gaat u om uh, met de natuur, hoe gaat u om, hoe kijkt u tegen toerisme aan. Hoe kunt u meer toegevoegde waarden uh, neerleggen in uw eigen badplaats? Wat betreft uh, ver, uh, leefkwaliteit en verblijf voor de bezoekers. Schuine streep voor de bewoners. En hoe gaat u met uh, natuurlijke grondstoffen om, zoals water, mm -hmm. grond, bodem, dat soort zaken. Hoe lang uh, bestaat de Quality Coast Award? Uh, Quality Coast voorbereiding, uh, Europees gericht en uh, de de milestones, hè, zoals ze het noemen, waarop je dus uh, laten we zeggen gecontroleerd zou kunnen worden mm -hmm. uh, dat is in 2004 gelegd de basis en daarvoor uh, voor dat Europees project zaten 19 badplaatsen in over heel Europa verspreid en 4 universiteiten en in samenspel met die, al die uh, Europese badplaatsen en de universiteiten is het tot een uh, soort van quality coast uh, richtlijnen gekomen. Oké, okay, uh, je zei 19, uh, 19 badplaatsen. Hoeveel Nederlandse badplaatsen deden toen mee? Eén, dat was Zandvoort. Eén, was Zandvoort. Dus al die andere badplaatsen die is nu ook een uh, woord krijgen, goud, zilver en uh, brons, zaten er toen nog niet in? Nee. Dat betekent dat Zandvoort eigenlijk al beoordeeld is in 2005, 2006? Uh, 2006 is Zandvoort beoordeeld en er zaten er nog geen scheiding in tussen uh, goud, brons en zilver. Uh, dat was alleen de willingness, dus de, de bereidheid van een badplaats om aan zulk soort programma's mee te werken en wat ze al gedaan hadden. Maar ja, uh, met een moeilijk woord heeft dat als je de eerste bent, dan uh, heb je de wet van de afnemende meeropbrengst. En we hadden toen, we meededen, hadden we een heel goede, hoge meeropbrengst om in dat jaar... Uh, seizoensbelenging Dat is een belangrijk punt mm -hmm. Dat het ook aantrekkelijk is uh, in, uh, in de winter uh, De plannen Die nu gerealiseerd zijn Voor vaste strandpavillons, Het hele jaar door En we hadden een lift uh, Bij uh, het station gekregen En uh, we hadden toen uh, Flink promotie gemaakt Voor uh, strandrolstoelen Voor oh, dus, de handicapten Dus eigenlijk lag we lat daar al oh, hoop... Ja we zaten al vrij hoog ja. En het feit dat we nu brons hebben gekregen, uh, dat betekent eigenlijk dat we dat toen goed hebben neergezet in een paar jaar tijd. En daarna zijn er geen grote stappen meer uh, gezet. Dus de voorsprong die wij hadden op de andere badplaatsen in die, de weet de je plaats, niet. die is nu teruggelopen en daarom is het brons. Ja, ja. Um, dat wil dus ook zeggen dat de andere plaatsen, bijvoorbeeld Katwijk, die heeft nu uh, goud gekregen. Nee, Katwijk uh, is ook niet... Uh, nee? Hoog in de boom. Noordwijk. Noordwijk. Noordwijk die uh, heeft dus goed gescoord. Maar die heeft dus eigenlijk niet meegedaan. Dus in Noordwijk wordt die lat nu ook hoog gelegd. Ja die deden voor de tweede keer mee. En ja als die niet in dit komende tijd. Komende twee jaar Nog stappen meer. zetten. Zakken ze ook terug. Dus. Ja dat blijft een moeilijk verhaal. Want uiteindelijk begint iedereen natuurlijk heel erg hoog. Want iedereen heeft zijn, zijn sterke punten. Ja. En als iedereen alle sterke punten heeft uh, neergelegd, moet je blijven zoeken naar nog meer sterke ja, punten. Ja, want het is juist een verbeteringsproces. Ja, maar op een gegeven moment houdt dat toch op? Nee, ik denk dat ik niet dat het gauw nee. ophoudt, want uh, het heeft natuurlijk ook te maken met uh, de ruimtelijke inrichting, maar ook de, uh, verblijf, uh, de verblijfsmogelijkheden voor, uh, en, en kwaliteit voor bezoekers. Ja. Als elk hotel bijvoorbeeld grijs water uh, zou hebben... Ze hebben bijvoorbeeld uh, Grand Rado Park getest. Mm -hmm. Of uh, het heeft Center Park. Center Park nu weer, ja. ja. nou die zaten hoog in de boom. Die hebben heel hard gewerkt aan een aantal zaken. Maar ja. dat is dan één lokaal uh, accommodatie. En het zou eigenlijk, alle pensioens of hotels, zouden daar iets aan... Ja, al die, al die dingetjes worden bij elkaar opgeteld. En daar komt ja. de score uit. En dan heb je uh, brons, ja, zilver of goud. Ja. Um, denk jij dat Zandvoort uh, zich gaat verbeteren? Nog meer? Nog mooier? Ja, ik denk dat, we, dat er mogelijkheden liggen. Vooral de milieubarometer. De, bij de strandbedrijven. Mm -hmm. um, dat is een bepaald uh, actieplan. Waar je ook allemaal punten kan, uh, voor kan krijgen. En als je die milieubarometer. Die dan bij de strandbedrijven. Uh, per strandbedrijf kan je dat halen. Dus op het Naakstrand zijn ze ja. allemaal bezig. Dan kan je flink, uh, flink stijgen in de ja. zaak. Maar ik heb gezegd. Dan moet de gemeente, die wil dat ook stimuleren en faciliteren, die zou dan een incentive, dus een soort van beloning moeten geven, als je punten scoort met die milieubarometer en die openlucht recreatie. Ja. En die, die, die stroomt dan, of die werkt gelijk door in jouw hort. Ja, ja de, als je iets, iets doet, krijg je iets terug. Ja. En dan krijg je een betere waardering. Dat er staat, ja, er staat bijvoorbeeld in het antwoord van de wethouders dat ja, wij zijn, wij trekken te veel bezoekers, dus het is te druk. En als je veel te druk bent, dat is ook weer geen reclame. Ja, dat is natuurlijk. Uh... Ik vind dat het lekker druk is wel gezellig. Nee, nee, ja, maar goed. Dat, het, het, het veel te druk zijn, het heeft op de achtergrond te maken, dat heet carrying capacity, dat het op een bepaald moment zo druk wordt dat het allemaal niet meer leuk is. Maar dat is hier niet zo aan de orde. Nou, dat geloof ik ook niet. Um, er werd ook nog wat geschreven over het circuit. Ja, uh, daar stond in het oorspronkelijke rapport dat het circuit geen uh, reclame was wegen het geluid. Maar uh, ik heb als uh, commentaar gegeven, omdat ik ook nog wel meedoe in beoordeling mm -hmm. of, uh, van dit soort dingen... ...dat het uh, geluid van het circuit inderdaad van uh, na twaalf dagen is gegaan. Alleen als je de geluidsbelasting over het hele jaar rekent... Mm -hmm. ...gegeven de vergunningverlening van de provincie tot nu toe... ...is de geluidsbelasting minder geworden. Dus dat was een beetje het dus kritiekpunt van ja, mij. Daar zou je dus eigenlijk ook beter op moeten gaan scoren dan. Uh, ja. In, het, maar tot, goed, in het, het Geluid op zich is natuurlijk een, iets wat negatief... ...als mensen die rust, natuur, recreatie... Ja. En, uh, ...en natuurlijk ook geluid zoeken... ...maar dan in een, een goed uh, geluidsbeveiligde disco. Ja. <laughs> <laughs> um, Michel, bedankt voor je komst... ...en bedankt voor de korte uitleg. Dan gaan we gaan weer verder met muziek, Tom. Die centje wijze wordt ver, ver, ver, ver verliefd Over mijn oor, onderste boven. Dat het nog kan ver, ver, verliefd Over mijn oor, niet te geloven, ik stot er ervan Van mezelf hè, ik zat verdienen.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 Zo een wende als in oude Amsterdam Welgelegen aan het ei Leven zij daar vrij en blij Ron komt in gepoetste blikjes, Vreemde vogels met hun stikkies Uit de mond de wolken rook Als liepen zij op oliestook Spiedikouw met hun tanden Geen parkeerplaats meer voor handen En dan sta je op de stoep om door de hondenpoep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 En in alle rust is Tol Hansen met Big City naar door Tom Hendricks. Tom bedankt voor je komst en uh, er is een wisseling van techniek... De heer Joustra, die zit nu ook achter de microfoon, want die wil heel graag een paar dingen weten over Huis en de Duinen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Goedemorgen. We draaien weer het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Ja, uiteraard. En het tweede uur uh, is weer, gaat weer aardig. Uh, Yvonne is weer Yvonne happy. En de koffie die komt ook wel lekker door. Dus het is uh, weer een dikke pret hier in de studio in Zandvoort. Ja, het wordt een beetje warm, maar we gaan net allerlei airco's aan en uit. Dus het komt allemaal wel goed. Inmiddels maar we we is hebben toch, een gast. We hebben een gast. Inmiddels is toch gekomen mevrouw Louise de Berg. Nieuwe directrice van uh, Huizen in de Duinen. Hoe lang bent u daar al? Ik ben begonnen in maart. Voor uh, zowel Huizen in de Duinen als de andere drie twee locaties van... Dat is de Bodaan en? Uh, de Bodaan en Meerleven. Het is dus een, een, een driehoek van drie uh, zorginstellingen, als ik het zo netjes zeg. Klopt ja. dat? Ja, dat zegt op zich heel netjes. Ik zelf zeg altijd liever zorgorganisaties, uh, omdat uh, instellingen dat klinkt alsof je opgeborgen wordt, nee. en dat is nou net niet de bedoeling. Vroeger zeiden we bejaardentehuis. Klopt. Vroeger zeiden we bejaardentehuis. Ja, helemaal waar. En mag dat niet meer? Um, de mensen die oud zijn, die worden niet altijd graag bejaarden genoemd. Hè? Vandaar dat je nee, zegt: meer ziet senioren. Kijk, mee. kijk naar mij, ja. kijk naar u. <laughs> ja? um, dat dus. We hebben dat al heel lang is dat veranderd in verzorgingshuizen. Ja. En dat was ook huis in de duinen eerst. En waarom is dat in verzorgingshuizen veranderd? Omdat eigenlijk, als je kijkt, zo'n jaar of 30, 30, 40 geleden, denk ik al, waren de mensen die werden 65 en dan dachten ze, stel dat ik wat krijg als ik ouder word, mm -hmm. dan wil ik het liefst dat ik wat beschermd kan wonen. Dus toen hoefde je nog geen aandoening of wat dan ook te hebben. Maar als je 65 was en je werd ouder, dan kon je je inschrijven voor het bejaardenhuis. Op een gegeven moment dachten dat zijn toch wel heel veel mensen, dachten denk ik ook de overheid in, in Nederland. Dus toen hebben ze gezegd, dan gaan we die aantallen wat beperken. Er is toen ook uh, promotie Oeh. geweest vanuit uh, Den Haag om mensen gewoon langer thuis te laten wonen, toch? Klopt. Dat is zeker het geval. Dus toen moest je iets hebben, je moest iets mankeren, je moest wat afhankelijk zijn. Je had hulp nodig, wilde je naar het verzorgingshuis komen. Toen is die promotie geweest vanuit Den Haag, maar die is er eigenlijk nu weer. Ja. Want als je nu kijkt, maar dan, dan kijk ik kan naar de toekomst hoor, als dat zou mogen. Maar u zegt kan nog even. U ja. zegt zelf, nu komt het weer vanuit Den Haag, maar nu is het niet meer omdat we overvol raken, maar nu is het meer een bezuinigingsnota. Uh, nou, dat hoort u mij niet zeggen. dat maar mij wel. Dat is Precies, helemaal waar. Dat zijn uw woorden. Wat je nu ziet vanuit Den Haag is dat er inderdaad meer geld, dat zit er niet in. Nee. Maar mogen we even en... bij het begin beginnen weer? Ja, Want we gaan even terug naar de oorsprong dat het huisje in de Duinen, laten we daar maar over praten, ja. uh, hier gestart werd in Zandvoort. De opdrachtgever was de NCHB, de Centrale voor Huisvesting Bejaarden. En die vestigden hier een, een, een prachtig huis aan de Zandvoetslaan. En als je er nu op terugkijkt. hele kleine kamertjes. van uh, drie, uh, nou, drie bij vier meter. dat was alles. Maar de mensen waren blij dat ze een ruimte hadden. Deze tijd zou het niet meer kunnen. Nee, deze tijd uh, dan. als je kijkt. niet alleen in verzorgings- en verpleeghuizen. maar je ziet overal dat mensen meer ruimte nodig hebben maar ook de levensstandaard is veranderd dus nu heeft gelijk, nu zouden we dat niet meer bouwen nee, en, en vroeger namen de mensen ook erg veel uh, rommel nou, rommel, rotse dierwaar herinneringen mee naar hun kamertje dus kasten en bureaus en tafels en stoelen, alles moest mee en heb jij al geschreven op... trouwens, op een alleen woning? nee, nog niet, Want, jij wel? Uh, nee, dan, uh, ik blijf daar wonen en, uh, ik probeer wel wat anders te doen maar even nog even die geschiedenis van het begin ja. van het huis en duinen naar nu. De zorg is, lijkt het wel, achteruit gegaan. Klopt dat? Dat je vroeger meer handjes aan bed had om te zorgen of aandacht te geven en dergelijke? Nou, dat vraag ik me af. Dat hoor je wel heel veel hoor. Ja. Ik bedoel, dat is, daar heeft je helemaal gelijk in. Uh, ik denk wel dat het uh, als je kijkt naar de verhouding tussen de aandoeningen die de mensen hebben en de hulpbehoefendheid die de mensen hebben, hè, want mensen kunnen langer blijven leven en, en, hulp, en zijn dan hulpbehoevender. dat de handjes aan het bed, zoals u het noemt, hè, uh, dat die niet zijn meegegroeid met als mensen zwaarder worden, dat je dan ook meer handen zou moeten krijgen. Ja, dus dus in die zin ben ik het met u eens als u zegt, ja het zijn er minder geworden. Dat is uh, zwaarder geworden. In het begin, ja, de, de zwaardere, zwaardere mensen opgevallen, mag je ook bijna zeggen. Maar um, het was natuurlijk vroeger zo dat het een bejaardenhuis was. En die bejaarden konden zich best wel redden. En als daar een paar verzorgenden rondliepen, was dat goed genoeg om, uh, om en daar nou wat te kittelen. En nu het een verzorgende huis is. ...heb je dus meer handjes nodig. Dus het moet niet gelijk blijven, het moet opschalen. Dat bedoel ik ook. Ja. Ik bedoel, de handjes zijn niet meegegaan... Nee. ...met de zwaarder wordende... Uh, ja, ja, ja, ja. ...behoefte. Dus er, er, is gewoon, er is gewoon en behoefte het, aan nog meer handen. Dat zou wel plezierig ja. zijn. Ja. Ja. Als we dat ook betaald krijgen. Maar het ja. is ook niet alleen meer een verzorgingshuis meer. Hè? Nee. Eigenlijk is huis in de duinen... ...voor de helft ook verpleeghuis. Ja. Dus we noemen het... ...het verschil tussen verzorgingshuis en verpleeghuis... ...is eigenlijk met de indicaties... Hè? ...dus... Eigenlijk noem ik maar het paspoort wat je nodig hebt om in een, uh, in een locatie als deze uh, te komen wonen. Dat noemen ze tegenwoordig ook liever dan een woonzorgcentrum. Uh, de, de instelling zoals die was is gewoon heel erg veranderd. Ja, helemaal waar. Ja. Um, dat is dus ook het, even naar het, de volgende stap, naar de nieuwbouw. Er wordt gesproken over nieuwbouw en de oudbouw zoals die nu is, is natuurlijk gericht op het bejaardhuis waardoor er uh, wat minder ruimte is. En nu hebben de mensen wat meer ruimte nodig. Het moet veel meer rolstoelgevoelig zijn en uh, grotere douches omdat je daar met, met een stoel onder moet gaan zitten. Nu zijn de de. de... We hebben wel wat aangepast in je Ja, jaar, is, he, maar het is niet meer. Mag precies, ik dat, mag ik dat okay. onder de categorie labmiddelen uh, stellen? Nee, dat vind ik te cru uitgedrukt. Dus er, er zijn dus wel aanpassingen gedaan? Er zijn wel aanpassingen gedaan, zodat de mensen inderdaad met die rolstoel in de douche kunnen. Ja. Zodat ze overal met de rolstoel naartoe kunnen gaan. Maar, maar het is de, de omvang en de, de manier waarop het eruit ziet, mm -hmm. um, die is niet meer wat je nu zou bouwen. Ik bedoel, dat is, daar heeft ze, heeft ze helemaal gelijk in. Wat dus, niet wil wegnemen, dat een aantal mensen daar wel met plezier woont. Want dat, Zo is het natuurlijk dat, wel, hè. Ja, dat wij, buiten kijf, want uh, wij kennen natuurlijk allemaal wel een paar dus die in de diverse instellingen uh, wonen. En uh, uh, natuurlijk zijn er een paar mopperaars en misschien ook wel met terechte dingen, maar er zijn ook een heleboel mensen die gewoon tevreden zijn en lekker op het bankje zitten in het zonnetje en die praat je daar een paar keer als mij. Maar er is toch behoefte aan nieuwbouw. Ja, dat, dat bedoel ik, dat ben ik helemaal met u ja. eens en dat is ook zo en daar zijn we ook mee bezig. En wat gaat daar op korte termijn gebeuren? Er op korte, ik hoop dat het op korte ja. termijn is. Daar hebben wij ook de gemeente voor nodig. Anders gaat dat niet. Als je kijkt wat de plannen op dit moment zijn. Dan zeggen we. We willen het liefst. Als het aan ons ligt. Hè, het terrein is van Woonzorg Nederland. Ja. Dan moeten we even. Het is misschien handig om even te zeggen hoe dat zit. Want het is niet van ons allemaal zelf. Ja, er wordt heel snel uh, gesproken uh, over mogen de we rouw. even onderbreken. Dan gaan we even naar een plaatje luisteren. En dan kunnen we ja. verder gaan. Ik ben benieuwd. dan uh, vriendschap is een illusie. Dat moet je nog weten, uh, Ben. Het goede doel. Ja, maar het is geen illusie. Een goede vriendschap is gestoeld op uh, open en eerlijkheid en je mag tegen iedereen zeggen wat je wil en daarna ga je even een biertje met elkaar drinken als je het niet mee eens bent. Zo doen we dat in antwoord. En inderdaad, mevrouw Louise, iedereen kent iedereen in Zandvoort. Ja. Het programma Goedemorgen Zandvoort daar zijn we mee bezig in de tweede uur. En uh, Ben, we hebben een, een zeer verhelderend gesprek over het huis in Duinen. Ja, maar er gaat nu een uitleg volgen over uh, uh, hoe de gemeente uh, zich kan inzetten, begrijp ik het goed, voor de aankomende plannen, want er is een school, de -school. Een, De Gettebach school, er is een huis in de duinen met bijzondere afdelingen, maar ook uh, gewoon uh, verzorgafdelingen, en daar moet het een en ander gebeuren. Er moet nieuwbouw gepleegd worden. Je zegt net zelf uh, die school die moet dan ook uh, verplaatsen, dus het blijft een puzzel. Even, even, even voor de duidelijkheid, huis naar Duinen zou dan verhuizen naar waar nu de Gerttenbergschool staat. Ja, maar dat, dat werd heel snel gezegd, maar dat is dus niet helemaal waar. Nee, nee dat, dat is wel wat je hoort, maar dat is althans het plan. Laten we wel steeds ja. zeggen, het is een plan, ja. een plan en een plannen die. Uh, Gaan niet altijd op dezelfde manier door. zoals je dat hebt bedacht. Dus dat houden we nog. Ja. houden we altijd rekening mee. Wij willen wel heel graag. zo snel mogelijk wat anders. Dat blijft staan. Wat zijn de plannen? De plannen zijn. om eigenlijk. als je kijkt naar de, de huidige bevolking. van het Huis in de Duinen. dan zie je dat er steeds meer mensen komen. die dementeren. De bevolking wordt ouder. Dat zie je. Dat zien wij ook binnenkomen. Dus wij zeggen. als je uh, dementeert. dan is het plezierig. Om, zeker als je dementeert om te blijven wonen in de omgeving zoals je ook woont. Maar omdat mensen die dement zijn, die staan op ochtends en die zijn eigenlijk alweer vergeten wat er aan de hand is. Dus die voelen zich heel snel onveilig. Die vinden het prettig om andere mensen te kunnen zien. Want als je andere mensen ziet, dan je, kan je daaraan vragen waar je bent en hoe het allemaal in het leven zit. Nou, dus wat hebben wij gezegd? Wij zouden... In ieder geval niet meer zo'n groot gebouw willen bouwen zoals nu. Dat is niet meer van deze tijd. We gaan steeds meer naar wat meer kleinschaligheid. Dus wij zouden graag voor de mensen met dementie woningen bouwen. Groepswoningen noemen we dat. Daar wonen zes of zeven mensen met allemaal een eigen kamer en een gemeenschappelijke huiskamer. Daar wordt gemeenschappelijk gekookt. Dat is eigenlijk een... Een huis zoals vroeger, alleen heb je niet je, nee broers en zussen hebben je nooit uitgekozen trouwens, maar je hebt ook deze mensen niet uitgekozen. Dat zien we ook maar voor jongeren met, met een verstandelijke handicap die samen gaan die wonen. Die zie je ook, ja. precies, je ja. ziet het, uh, dat klopt met een verstandelijke handicap, je ziet ze soms voor mensen met een lichamelijke handicap. Ja. Maar je ziet ze het meest, daar heeft ze helemaal gelijk in voor mensen met een verstandelijke handicap. Dus, dus, dus, wat dus die denken, woningen moeten er komen? Die woningen moeten er komen. En die willen wij niet gelijk vastplakken aan de anderen. Maar die zouden we met tien of twaalf, dat weten we nog niet precies mm -hmm. hoeveel, willen zetten op het uh, gebied, op het terrein waar nu de school is. Ja, oké. Okay. Maar wij, zeggen, uh, wij zijn, en niet bij machten, uh, we hebben, en we zijn ook niet degene die daarover gaan. Wij weten dat de school nieuwbouw moet plegen. En daar zijn ook plekken voor die daarover worden bedacht. Ja. Wij weten van één plek. Zal ik dadelijk zeggen? Dus we hebben eerst de woningen, de groepswoningen, die in ons idee, maar dat zijn echt nog ideeën en plannen, eruit zouden moeten zien, zo gewoon mogelijk, ook mm -hmm. aan de buitenkant, zodat je niet denkt, hé, hey, daar, daar staat een instelling in, nee, er staan gewoon een aantal. Woningen, staan huizen. En die eh, zouden daar dan moeten komen. Je hebt nu een paadje waar je niet in mag. Als je van de stand ja. naar de school gaat, dan mag je niet in. Nou, daar zouden dan die woningen komen. Dus één, Dan praten we voor de duidelijkheid kant. over de achterkant van het uh, terrein. Nee, nee, nee. Zo'n is gewoon een ingrip naar de school toe. Een okay. huidige ingrip ja. naar de school. Maar daar mag je gewoon in. Nee, er is nog een plaatje, nog een, een smalle plaatje. Ja, Die... ja, helemaal achter het huis in de duinen. Helemaal begin van de ziekenhuis okay, bij de kruis. Zo'n ja, ja. ja. ja. voetpad. Ja. ja, precies. Dat voetpad. En als je dat ingaat daar achter, is nog stuk terrein ook. Daar is een ja. terrein. Daar, dat is, okay. Zie dat ziet nu hoort ja, dat ook bij de school. Dat is het ja. ene. Dan aan de andere kant, waar je nu als je naar het huis in de duinen kijkt en je staat op de Zandvoortselaan, dan zie je die fontein. En dan als je met je gezicht naar de fontein staat, daar links van, daar zou dan het andere deel komen. Want het idee is, hè, nog steeds ideeën. Dus het idee is dat uh, de mensen die lichamelijk uh, zorg nodig hebben, of die die, die niet de mens zijn, maar eigenlijk wij noemen dat somatische patiënten, uh, of we noemen het geen patiënten van ons wonen ze niet. We noemen het bewoners. Nee, ja. Maar we hebben wel een moet wel steeds kiezen. Hè? Je moet steeds kiezen, Bewoners, ja. Bonus, verzorgende. Nee, kom ik, daar kom ik, zal ik allemaal even uitleggen. Ik vragen, zijn er ook nog gewone bejaarden bij u in huis? Ze zijn allemaal gewone mensen. Oké. Okay. Net zoals u en ik. <laughs> dan praten we tot, over mensen. Eerlijk Kijk, gezegd, ja, want dat wordt we wel eens vergeten. Je wordt meteen ja. gecorrigeerd. Maar, maar dat is, dat is dus. Ja. Sorry dat ik het verhaal even onderbreek. Dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. want uh, huis en duinen, bejaardhuis, zorginstelling maar het blijkt dus veel meer te zijn dan alleen een bejaardhuis. Ja, het is echt meer als je kijkt, dat andere deel, de, voor die somatische mm -hmm. mensen die wat mankeren dan komen daar drie onderdelen in, is althans het idee dat is, uh, dat mensen die dus lichamelijk uh, ja, die, of parkingsvonden hebben, of ze mm -hmm. hebben in ieder geval of ze zijn in een rolstoel en ze kunnen niet meer zijn niet meer zelfstandig, dus dat zijn eigenlijk meer de oude verpleeghuisbewoners dat daar een deel voor is. En die krijgen allemaal... een klein appartementje. Wij hopen zo groot mogelijk... wat, wat mogelijk ja. is. Want je ziet nu... Uh, Zou het de financieringsvorms ik even uitleggen? Ja. Want daar is ook de grootte ja. van afhankelijk. Uiteraard. Geen ja, geld, geen bouw. Geen geld, geen bouw, geen baan. Niks. Dus... Um, dat is één deel, dus daar wonen mensen. Dan hebben wij nu ook een deel voor tijdelijk verblijf, noemen we dat. Hè? Mm -hmm. In revalidatie, of mensen die. Uh, in het, stel, het ziekenhuis ontslagen mensen worden en nog, nog niet naar huis kunnen. Dat willen we daar ook uh, huisvesten. En dat zijn wel uh, patiënten, die, die blijven maar kort. Ja, oké. Okay. Dus die wonen niet, ja. dat is niet te Nee, ze, doorgang, weer weg. Uh, ja, ze, ze moeten weer... weg, ja. ja. Dus dat is ook een deel. En we hebben nu ook een deel uh, palliatief, dat wil zeggen dat. Wat is dat? Ja, dat zal ik uitleggen Ja, hoor. Rustig, Pieter, rustig. Helemaal waar. Um, we weten allemaal dat we ooit eens zullen overlijden. Daarom, maar wanneer, weten we niet. Maar bij deze mensen weet je dat het binnenkort zal gebeuren. Mm -hmm. Althans, er zijn natuurlijk altijd nog uitzonderingen. Dat blijft er. Maar je, ja. uh, mijn dokter zegt, tussen, tussen drie en zes maanden zal u, uh, is de kans heel groot dat hij overlijdt. En dan noem je dat palliatief. Dat je okay. geen extra behandelingen meer toepast. Maar het probeert zo plezierig mogelijk voor de mensen te maken en die woonden er dan weer wel want ja. dan wil je zo huiselijk zo gezellig mogelijk ja. wonen dus we krijgen dan in dat somatische deel mensen die er wonen mensen die het tijdelijk zijn van een ziekenhuis wachtend naar huis of wachtend op een plek elders en mensen die uh, ja terminaal zijn die ja. uh, ...gaan overlijden. En daar maken, we, daar, daar maken we dan geen woning voor. Maar mm -hmm. dat wordt wel een gebouw... ...maar wel met meer woonruimte... ...dan dat ze nu hebben. En goed. waarom zit dat aan die weg? Omdat als je kijkt... waarom we deze keuze maken om de plannen zo te doen dat is omdat mensen die uh, lichamelijk ziek zijn wat de, wat de ervaring is en wat je hoort die willen graag gewoon wat te zien hebben ja. en aan de overkant zijn de duinen kan je die zien, maar er komen ook allerlei mensen over de weg uh, en dat is plezierig en de mensen die de mens zijn die willen liever wat beschermder wonen en dan kunnen ze, dan vallen ze een beetje in de wijk want kost verloren, dat zit daar ook dan wonen ze meer in de wijk en dat is voor hun weer plezier. En ze, Wij willen wel graag dat ze naar buiten kunnen... maar je kunt ze niet door de wijk laten wandelen... want dan is de kans dat sommige mensen terugkomen niet zo groot. Maar dat betekent Vind je dat ze heel erg anders terug. Ja, vaak komen ze wel weer terug uiteindelijk. Hè? Dat is wel bijzonder. Of ze ja, gaan naar ja, maar, een oude huis. Ja, Ze, dan dwalen, dan ze, ze dwalen rond. Klopt, ja. ja dus ja. Um, dat kan niet. En de school kan je daar achter zetten... want die hoeven niet naar buiten te kijken. De school die wil heel graag, en dat wil de gemeente ook, mm -hmm. dat de school op een zichtbare plek komt. Ja. En het voorstel is dat de school zal komen um, op waar nu huis in de duinen staat, daar loopt aan de andere kant. Dus als je net. Aan de achterkant? Aan de zijkant helemaal weg. De parkeer. Uh, ja, dat is de helemaal weg. Aan de Herman Heijemans. Ja, ja, ja, ja. okay. dus daar is waar nu de, de eerste flat Midden. staat. Ja. Waar de eerste flat staat, ja. maar dan achter die eerste flat. Maar ja, dan moet nog wat met grond gebeuren. Hè? Maar uh, hoezo het met grond gebeuren? De grond die, uh, waar, waar nu Huis in de Duinen op staat, die is van Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland is eigenlijk een woningbouwcorporatie voor senioren. Die heeft in heel Nederland veel verzorgingshuizen, hmm. aanleunwoningen, seniorenwoningen, verpleeghuizen. Wij huren dat van hun. De grond van de school is van de gemeente. Nou, dan kan u het wel uittellen wat er moet gebeuren, denk ik. Nee. Nee? Nou, ik zat al. Legters Ik Leg het het dus zeg, u weet het wel, maar ik zeg het niet. <lacht> hij weet het wel, maar hij wil het zeggen, toch, wil hij wil dat van iemand anders horen. Precies. Dat betekent dat als wij op het terrein van de school zouden gaan. dat Woonzorg Nederland dat. Uh, zal moeten kopen. Of ruilen. Of ruilen. Dat is aan de gemeente en aan Woonzorg Nederland. En dan zou de gemeente een deel of het totale terrein. Hè, dat, dat, ja. is, dat is aan hun, daar laat ik me verder niet over uit. Uh, die zal dan een deel uh, de grond onder de school moeten. Dat is, dat is duidelijk. Uh, je hebt zoveel vierkante meter en je hebt zoveel vierkante meter. Nou, het terrein van Huis en Duin is, is groter als uh, van de Gertebach. Ja, als je het één op één zou raden, zou er een stuk overblijven waar de woonzorg die, uh, die andere dingen kun, uh, dat kunnen bouwen. er staan zouden... nog flink, maar... hè. Die staan ja? nou. Die blijven in principe, zoals het er nu voor staat, blijven maar, die staan. Ja, maar in hoeverre uh, weet u wat de gemeente daar nu aan het doen is? Zijn er acties? Er wordt er gesproken? Uh, ligt het stil? Wij hebben volgende week, toevallig, dat is echt toevallig, volgende week hebben wij weer een gesprek met de Woonzorg Nederland en de gemeente. Om, uh, dan, dan komen er wel tekeningen op tafel, maar dat noemen ze vlekkenplannen. Omdat, zo noemen ze dat. Ik heb hier een vlekje die heet school. ik heb daar een vlekje Verschiet die heet... Oké. Oké. waar. Er uh, okay. en dan, dan zegt Woonzorg Nederland, die zegt, gemeente, u wilt er heel veel opzetten. De vraag is of dat nou allemaal kan. En de gemeente heeft ook een stedenbouwkundig plan. Dat kunt u ook allemaal als burger van ja. Zandvoort inzien. En daar hebben ze zeker ideeën over, maar het staat nog niet vast. Dus eigenlijk zijn we uh, heel erg pril bezig. Ja, maar dan hoop ik dat die prilligheid wel snel afgaat. Nou, dat wou ik net uh, ja. even aanhalen, want volgens mij praten we al een uh, tijdje over Pieter. Ja, nou ja, inderdaad. Jaren. Ja, een aantal jaren. En als ik het zo hoor, kan het nog wel een paar jaar duren. Voordat daadwerkelijk het geopend is. is, is het, dat dan dat het... duurt de bouw sowieso altijd een paar jaar. Ja, ja. Wij hopen over drie jaar, maar ik leg de nadruk op, wij hopen. Maar ik denk dat het, ja. het voortraject, het beslissen... Dat ligt niet binnen onze macht van als zorgorganisatie. Nee, dat, dat zijn, dat zijn uh, de, gemeente, de, de twee eigenaren van grond, daar gaat het over. Ja, klopt. Dus die zouden eigenlijk moeten beslissen. Die moeten we gaan. Ja. We gaan. Ja, dat willen ze ook wel. Die intentie is uitgesproken. Ja. Want dat is ook in de raad geweest. Dat we alle mogelijke moeite moeten doen. om binnen de financiën die er zijn. Ja, ja ik praat u rustig. Want wij kijken altijd alle kanten nee, op. Okay, ja, ja. <laughs> ik kijk even naar de technicus. Ja, nee. Dat is wat er is, af, dat is, wat er is afgesproken. Ja. Dus dat doet de gemeente ook. Ja. Wat er uitkomt, ja, dat is uh, aan de politiek. En voor u zo snel mogelijk, natuurlijk. En liefst zo snel mogelijk, maar ik denk voor de mensen van de scholen ook. Want die. Zou... Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, de, je nou, ja je zeggen... Er is genoeg ges geschreven en, uh, en gesproken over die school. Dicht, open, dicht, open. Dus Precies. Daar ja. moet ook duidelijkheid in komen. Maar en die duidelijkheid is ook weer nodig. Ja, want... maar ook afsluitend. Het, het gaat toch met name om onze Zonvoortse. Mag je niet zeggen Zonvoortse bejaarden? Want uit de hele regio mogen ze hier komen. Bewoners. Ja, ja, uh, ouderen? Ouderen, laat ik het zo zeggen. Voor, hun, voor hen is het belangrijk dat er duidelijkheid is. En dat zo snel mogelijk er een goede oplossing is. Ja. Uh, zeker voor mensen die dementerend zijn of panitatief zijn of wat dan ook. Dat er zo snel mogelijk een, een, een adequate huisvesting is. Ja, dat heeft helemaal daar gelijk. gaat het om. Want kijk, wij kunnen ze zorg bieden en we proberen de zorg zo goed mogelijk te bieden. Maar wij kunnen en we kunnen het een beetje leuker maken, een beetje mooier maken. Hmm. Hè? De, maar wij kunnen niet hetzelfde doen als als je een echte mooi nieuw huis hebt. En dat willen wij zo graag mogelijk voor je. Dus mond. er uh, moet zo snel mogelijk een beslissing komen over de, het ruilen van grond en het maken van plannen en het bouwen van uh, nieuwe huizen zeker Het belang van de toekomstige bewoners. In, in het belang van de toekomstige En dan ben jij er ook helemaal natuurlijk. En u misschien ook hè, op de duur. Nee. Nee, nooit. Dat, uh, nee. Ik heb mijn voorgenomen om in de staat te blijven wonen. En uh, hoe dat ook gaat. Ik heb nee. dan een lift besteld voor als ik 85 ben. Dat ik toch de trap omhoog kan liften. Ja, dat is uitstekend. Dat is, ook, dat is beleid ook van de overheid. Ja, precies. Maar goed, dat is een beetje, een beetje gekheid op een stokkie. Ja. Uh, het is natuurlijk heel goed dat er goed verzorgd wordt in alle sectoren. Of je nou uh, dement bent, of je moet doorhuizen, of je moet misschien uh, over drie maanden wat anders gaan doen. Uh, ik vond het een fijn gesprek met u. Ik hoop dat u een keer terug wil komen als er wat duidelijkheid is in de plannen. Graag. Dank u wel. Graag gedaan. Hartelijk Dankjewel. dank. is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf wegbaant hoe zelfbewuste de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint zich kampioen baant De zakenman zonder mededogen, die concurrent verslagen vindt, haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot, de zon schijnt er is met rot weer en het harde wind te gaan liever dat nog dan het bord voor ze kop van de zakenman want er wordt hij alleen maar slechter van maar liever dat nog dan het bord voor ze kop van de zakenman want er wordt hij alleen maar slechter van maar liever dat nog dan het bord voor ze kop van de zakenman en nu we zitten weer een uitzending We wat sneller en een uh, snelle fietser ja, dat mag ook wel met de Tour de France, die begint. Ja, Dit was de eenzame fietser, oftewel nou, in, Jimmy, zo de, heet het. In de van... Tour de France zijn ze niet eenzaam, Dat het is een geweldig spektakel waar wij elke dag van gaan genieten op de televisie. Leuk hè? En misschien s'avonds naar de avondetappe. Wat voor, zijn er voor, voor evenementen? De... Uh... Nou, uh, het wordt eigenlijk, het zou een rustig weekend worden. Maar... Want er is, uh, in eerste instantie zag niemand wat gebeuren, maar er blijkt toch een en ander wel te gebeuren. Noem. Want uh, vandaag, 2 juli is het back to the 80s op het strand bij Farout? Nou, dat is een, een muziekspectakel waar iedereen naartoe kan. Je moet wel 12,50 betalen, maar het is hartstikke leuk. Als het een beetje beter weer wordt, strand, cocktails en live muziek. Lekker. Ook uh, beginnend vandaag, en die loopt door tot 28 augustus, er is weer een zomerexpositie in de Aagtakerk. En die is nu uh, Heilige Plaatsen genoemd. Het gaat dus over plaatsen die uh, belangrijk zijn voor de religie. Daar kan je kijken, zaterdag van 2 tot 5 en zondag van kwart voor 12 tot half 1. Dus zaterdag meer tijd. En het houdt niet op, want we hebben twee bladzijden gekregen. Want nog steeds op zaterdag is er een rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort in het Zandvoortsmuseum. Ontdek de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van de rondleiding. Wie gaat dat doen, Pieter, denk je? Ja, dat kunnen er meerdere mensen zijn. Ik heb Klaas Koper wel zien lopen, ja? maar ook Bob Gansner... Ja, dus, dat zijn de rondleiders. Ik ben benieuwd wie dit wordt. Die hebben altijd een, een sterk verhaal over Zandvoort. Ze zitten heel goed in de anekdotes. Dus ze weten waarschijnlijk over heel veel Zandvoortse wat te vertellen. Maar je kan over, over overigens, overigens nog zo'n deskundige ja. is Freek Veldwis. Ja, die staat maar, hier. Die staat hier, want daar gaan we het volgende uur mee praten. Die staat al te trappelen om die, te vertellen over precies. zijn vereniging De Wurf. <laughs> en uh, jij gaat dat allemaal begeleiden. Ja. En kort doet de techniek. Het Het circuit. Dutch Power Pack Festival, je kan naar het circuit en daar zijn dus de grote jongens, de kleine jongens, Tour -Wagen Diesel Dieselcup voor Mule, voor kampioenschappen en van alles te zien. Ik hoor dus vanmorgen al treden. Ja, is dat geen geluidsoverlast? Hè? Nee, nee. Nee. Als je goed luistert. Ik hoor je ze. Uh, morgen zondag 3 juli is er uh, in de Zandwaaier een zomerfeest. En daar kan je rustig van tien tot uh, vier s middags gaan kijken wat er allemaal aan de hand is. Het is een feestelijke zomerdag. Uh, de Zandwaaier, ik weet niet of je er wel eens komt, Pieter. is er ja, een fantastisch mooi gebouw. De binnenkant uh, een fantastisch mooi museum. En een van de mooiere dingen vind ik de kelder. Ook voor de kinderen van belang. Ja, als je daar gaat zitten met de, de, de vogeltjes en de, de geluiden van dieren. En het is daar ook een beetje donker. En je ziet dan in die glazen uh, ja, het is, uh, vitrine... Allerlei opgezette dieren. Het is gewoon fantastisch om te zien. Nou, er is van alles te doen. Je kunt vogels spotten of meegaan met een vogelaar. Iemand die er verstand van heeft en die gaat je wat vertellen. Ben in dat kader, want Yvonne heeft ook nog iets te melden. Wat wou je zeggen, Yvonne? Eh. Oh ja, uh... Dus vertel het zelf hiervan, want uh, Gerard, Scholten Gerard Scholten was hier. Gerard Scholten was hier uh, vanmorgen, maar aangezien we jammer genoeg geen technicus hadden in Hoogland uh, ging het allemaal even anders. Er is een Qigong, dat is een Chinese bewegingsleer waar je heel erg uh, ontspannen van uh, wordt. Dat is woensdag 6 juli, er is een instructrice die er jaren ervaringen heeft. Het is om 8 uur s'avonds bij de ingang van de oase en het is 7,50 euro. En het is echt een, een oase van rust en uh, andere mensen ontmoeten en passief bewegen. En mensen met reuma kunnen ook gewoon meedoen. Het is niet een kung fu fighting, maar het is een <laughs> qigong uh, bewegingsoefeningen. Uh, yeah. Hartstikke en, gezellig, prachtige omgeving. En tussendoor gaat Gerard ook gewoon nog vertellen over de mooie natuur die, uh, die daar zit. We gaan een zondag. Morgen. Morgen eerst naar de zandwaaien, dan terug naar de tango workshop bij Meijer aan Zee. Kan jij een beetje tango, hoor? Ik kan heel goed naar tango kijken, dus dat gaat ook wel eerlijk. <lacht> Mooi. Maar mocht je meedoen, uh, ga daar rustig heen. De eerste workshop is van 1 tot 5 en de tango saloon is van 17.00 tot 10 uur avonds. Dus er wordt eerst lesgegeven en daarna gaan de voeten van de vloer, zoals dat heet. En ook natuurlijk het uh, muziekpaviljoen op het uh, Raadhuisplein. Daar komt uh, Anstuin, Amsterdamse volkszangeres, die volle pleinen trekt. Morgen. Hoe Morgen laat? om 1 uur tot 4 uur. En meezingen. En meezingen. De parels van de Jordaan zingt samen met Peter, een bekende Amsterdamse hits en volksliedjeszanger. En natuurlijk woensdag is er weer poppenkast. In het Zandvoortmuseum Museum. De toegangsprijs is wel twee kwartjes. Marke Kappel uh, en Wendy Jacobs. Jacobs. Om uh, 13. De half 2 is de eerste voorstelling, half 4 de tweede voorstelling. Maar beste mensen, bellen even op. Reserveer via poppentheater Want vol is vol en dan ja. willen niemand teleurstellen zijn ze. Ik denk, ik denk dat dit een goedemorgen een aangepaste goedemorgens was. <lacht> uh, de gasten voor de volgende sessie van jou, Pieter, die uh, staat al klaar. Ja. Freek Veldwist is aan de koffie. Wat, gaan, je, wat ga je nou, er allemaal over nou, hebben? We gaan, we gaan straks praten over de Wurf. Uh, een, een vereniging die 63 jaar geleden is opgericht. 63 jaar geleden. Waar zijn ze begonnen? Uh, als ik kijk naar Freek, dan ziet hij er niet zo oud uit. Het <lacht> dus, scheelt 1 jaar. Één één jaar. jaar. Dus hij lag <lacht> Toen hij, lag toen hij één jaar wieg. was, werd hij al lid van de Wurf. Nee, nee, nee, nee. <lacht> hij lag hij in de Wurf. Het stond jaar, toen werd ik geboren. Oh, oh. Een jaar na de <lacht> maar dan oprichting dan ga jij het straks gaan. Ja, maar... Het is natuurlijk een, een, een geschiedenis uh, die uh, inderdaad 63 jaar ja, oud is. Ja. Eén vraag, waar zijn ze begonnen? Uh, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Uh, oorspronkelijk komt het uit de kerkstraat en omgeving dat de vereniging is opgericht. Dat is alles wat ik ga vertellen Maar in die regio Daar liggen de roots van de wurf Maar als je weet wat die mensen allemaal gedaan hebben Ze hebben een koor gehad Ze, ze, ze dansen, ze spelen toneel uh, Schouwen Als het goed is ja? Dat wordt echt straks en ik hoop dat hij dat meegenomen heeft. Ik kijk klopt. naar Kordraaien, die staat te roken buiten. Een, uh, maar die heeft een plaatje een meegenomen. Een plaatje meegenomen waar de potpourri van Zand voor zijn liedjes op staat. En daar heeft het Wurfkoop volgens mij ook aan meegewerkt. Ja, ja, klopt. En ik heb hem toevallig van de week gehoord, ik vind hem geweldig. Hij had het ding. Ja, het ding. Maar ik weet niet of Cor dat uh, hoort of ziet. Maar ik mag aannemen dat hij dat bezig heeft. Nou, ik uh, wens jou heel veel plezier met jouw uitzending. Overigens, uh, het is uh, de laatste uitzending van dit voorjaar. Wij met recess. Wij gaan nu met zomerreces naar dit programma. En is 1 september, 2 september, dan beginnen we weer met de serie ZFM Oud Zandvoort. Dan wens ik je uh, een goede reces en een leuke uitzending met Vleek. wel. En dan zie ik je in ieder geval uh, in september weer. wel. Dit was... Ja, goedemorgen Zandvoort. En uw presentator was Ben Zonneveld. En de techniek. Die de techniek was... was gedeeld door Pieter Joustra. En, en Tom, Hendricks. Tom Hendricks. Tom, wel blij dat je hoorde en hier naartoe bent gereisd. om het meteen op te vangen. Geweldig. Ja, geweldig dat het mogelijk was. Uh, redactie. Redactie. Ellen Janssen en Yvonne van der die er heel veel werk aan gehad hebben. en die nu nog even de koffie uh, opruimt Bedankt. Graag gedaan. We gaan uh, afsluiten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 Alsof ik een kind was, geloofd dat je dacht dat ik helemaal niet was. is. Hey, schat, denk je dat je maar kan, zeg schat, je bent heel wat van planten. Toen ik taas kwam, was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen.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 Als ik thuis kwam was er geen plaats meer in je bed. En je zei, ah, stap je uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En niks in mijn liefde drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. We kijken maar.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 je bent heel wat van Pondan, van Pondan, van Pondan, dat ben van Pondan. plan. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog?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 Ik jar jaar oud, mijn schat Hij vroeg aan mij een vlieger En die heeft hij ook gehad Naar zijn walsen, fietsen, treinen Nee, daar keek hij niet naar om Want zijn vlieger was hem alles Alleen wist ik niet waarom